Levy van Eck met het NOS-journaal. Fransen krijgen het dringende advies om niet af te reizen naar de Spaanse regio Catalonië... om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Verder overleggen de Franse autoriteiten met Spanje... om het verkeer tussen Spanje en Frankrijk zoveel als mogelijk te beperken. Frankrijk is bezorgd over de toename van het aantal coronabesmettingen in Catalonië. De afgelopen twee weken kwamen er zeker 8000 nieuwe besmettingsgevallen bij... Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt bezoeken aan Catalonië streng af. In een aantal asielzoekerscentra is onrust ontstaan onder bewoners... omdat sommige asielzoekers binnen een paar maanden een vluchtelingenstatus krijgen... terwijl anderen veel langer moeten wachten. Om achterstanden weg te werken heeft de IND de openstaande asielaanvragen in tweeën gesplitst. Alle aanvragen van voor april dit jaar worden door een speciaal team behandeld... Daardoor kan het zijn dat nieuwere aanvragen eerder worden verwerkt. In verschillende AZC's zijn al protesten geweest. Onderzoekers van het Radboud UMC in Nijmegen hebben een defect ontdekt in het DNA van een aantal coronapatiënten. Dat verklaart waarom sommige jonge mensen ernstig ziek worden van het virus. Het gaat om een fout in de code van een gen dat een belangrijke rol speelt in het immuunsysteem. Met de nieuwe kennis hopen de onderzoekers dat ernstig zieke coronapatiënten beter behandeld kunnen worden. De Drense politie heeft gisteren in Fluitenberg een illegale zender uit de lucht gehaald. Het signaal stoorde het radioverkeer van Lelystad Airport. Ook het C2000-communicatienetwerk van politie, brandweer en ambulance had last van de Eterpiraat. Volgens de politie konden piloten niet goed met het vliegveld communiceren. Ze hoorden muziek in plaats van de luchtverkeersleiding, al dus een woordvoerder. Het weer vanavond is het wisselend bewolkt en vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. blijft nagenoeg droog. Morgen bewolkt en vooral in het noordwesten kans op regen. Want inwaarts af en toe zon en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In Noord-Holland staat file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij Breukelen is de vertraging nog 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 6.9 Put a As such, Cambarianna, but to let Omanuata Power. Two of our American.